Mark Hokker met het NOS-journaal. 27 doden gevallen. 180 bezoekers raakten gewond en zijn naar ziekenhuizen gebracht. In de club waren tussen de 300 en 400 mensen voor een optreden van een rockband. In de kelderruimte waar de brand uitbrak zou maar één uitgang open zijn geweest. Veel mensen zouden in het gedrang om naar buiten te komen gewond zijn geraakt. Volgens een van de bezoekers van de club in Boekarest was er tijdens het optreden vuurwerk op het podium. Door vonken daarvan zou het decor in brand zijn gevlogen. Tegen de man uit Eindhoven is TBS met dwangverpleging geëist voor het doden van een man uit Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie was de dader volledig ontoerekeningsvatbaar. De GGZ-crisisdienst heeft destijds een beoordelingsfout gemaakt door de psychotische man de straat op te sturen. Hij was in september vorig jaar al door het lint gegaan in het huis van zijn pleegouders in Bokstol. Op hun verzoek werd de man opgepakt. De politie liet hem weer vrij omdat de crisisdienst oordeelde dat de man geen gevaar voor zichzelf of anderen vormde. Nog diezelfde nacht bracht hij met veel geweld een man van 71 uit Den Bosch om het leven.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 Dat blijkt uit een peiling van het algemeen dagblad. In 225 gemeenten verandert er weinig tot niets aan de intocht. De gemeenten die iets veranderen, zetten roetpieten in met vegen op hun gezicht of gekleurde pieten. Dat doen onder meer Amsterdam, Den Haag en Almere. Het weer droog met minima van 5 graden, morgen ook droog, geregeld zon en 15 tot 18 graden. Dit was het. Episode. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar en jij beleeft het!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 Yeah, I'm a It off and along we went off from you that an you and I resort we rented. Suntime, need you cool. Are you cool? No, yeah, yeah. I'm here for you, no, and when you feel your pain Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Please fasten your seat Be prepared to go on our Kom